said, yep, what a concept, I could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is onderduik Nederwit met het NOS journaal. De ANWB begint rond deze tijd met een internetpeiling over de kilometerheffing. De 4 miljoen ANWB-leden kunnen aangeven hoe ze over het rekeningrijden denken...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 Volgens de Haatjaanse regering ligt het dodental op 111.000 mensen. De VN houdt het voorlopig op 75.000. In de buurt van de Nigeriaanse stad Jos zijn nog meer slachtoffers gevonden... van de redden tussen moslims en christenen. In een paar putten bij de stad werden zeker 100 lijken gevonden. Afgelopen zondag was de stad Jos het toneel van hevige onlusten. Groepen moslims en christenen raakten slaags. Waarom is nog steeds niet duidelijk.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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM. Yes. Met, Met nu de muziekboulevard. talking, sleeping,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 Satisfies my soul Got the one and only Walking, talking Living doll Nou ja, deze man heeft geen aankondiging nodig en ook eigenlijk geen afkondiging wie het is. Maar toch ga ik lekker doen. Cliff Richard, Living Doll. Een van de eerste singles van hem Radio NL Juist Nou, als ik zo even kijken naar wat Cliff Richard allemaal gedaan heeft Dat is een hele hoop uh, Maar dat ga ik jou allemaal lekker niet vertellen Wat een gelijke muziek draaien Shania Twain Nou, dit u krijgt van mij een mooi weerbericht En we gaan nog even andere leuke berichten voor de neus halen En natuurlijk mooie muziek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 Told you there's no one above you. Well my heart with gladness. Take away my sadness. And ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory. Grace the day with hope and comfort. You can make it better Is my troubles, that's what you do the love is divine And it just is mine like the sun Pray to the one. Oh, say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness. He's my troubles, that's what you do. Ziggy Marley en de melody makers Tomorrow People. En daarvoor natuurlijk Van de Man of wel Van Morrison. Met Have I Told You Lately. Het blijft een mooi nummer. Uh, ja, we gaan even kijken hoe het in China is. Want elektronische fietsen op batterijen veroveren China. Met alle calamiteiten van dien. Nou, in China rijden 120 miljoen elektronische fietsen rond. Tien jaar geleden waren dat er nog maar 50.000. Uh, 50 nou, in Chinese steden werden de e bikes gezien als een goed alternatief voor de vervuil vervuilende scooters. Maar de milieuvriendelijke fietsen hebben een groot nadeel. Ze zijn te snel en ze zijn te stil. Je hoort ze nauwelijks aankomen. Dit leidt tot veel onveilige situaties in het verkeer. Dat schrijft de Wall Street Journal. In nou, 2007 overleden 2.469 mensen door een aanrijding met een elektrische fiets was ongeveer 3% van het totale aantal verkeersdoden daar. Nou, een blogger op de Beijingse nieuwswebsite klaagt. De bereiders van e-bikes ontbreekt het volledig aan een uh, geweten en respect voor de wet. De Chinese e-fietsindustrie kwam in China op, op onder maal in de jaren 60. Juist. Nou ja, de uh, vroege fietsen werden geen succes. Uh, de vroege fietsen werden geen succes vanwege slechte batterijen... ...maar met de komst van de vrije markteconomie storten ondernemers zich op de elektronische fietsen... ...toen overheden zich zorgen gingen maken over de vervuiling die brommers en scooters zouden veroorzaken. Nou, met de toename in e-bikes nam ook het aantal slachtoffers van deze stille killers toe. Dit leidde tot bezorgdheid van de autoriteiten. En in Beijing en uh, Fuizhou werd uh, de e-fiets in 2002 verboden... In 2000, 2006 heeft Beijing dit verbod weer op. Nou, de overheid lijkt niet goed te weten wat te doen met die, deze fietsen. Zo besloot de overheid in december dat er strenge nationale regels kwamen voor de fietsen. Maar dat is weer ingetrokken. Nou, nu probeert de industrie zelf met maatregelen te komen die het een veiliger vervoersmiddel moeten maken. Please sir. hold squeeze and please that person give them all your love Over 27 jaar in Zuid-Afrikaanse jails, Nelson Mandela is een free man. Al 20 jaar. Live. Dit is 20 jaar ZFM.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 and I, catch me I will fly, fly the skies. for you and I, for I, will try, until I die, for you and I, for you and I, for you and I. Ramah, Ramah, Ramah. Peacehordie met Meet Me Halfway. En is Lady Gaga. Bad romance. En Google troost Chinees personeel met een uitje. Ja, echt waar. Want de medewerkers van Google in China staan binnenkort op straat. Omdat het bedrijf uh, zich uit het land zou willen terugtrekken. Nou, om zijn hart onder de riem te steken heeft het concern 200 bioscoopkaartjes voor de film Avatar uitgedeeld. Nou, volgens het Franse persbureau wil Google op deze manier laten zien dat het zijn personeel waardeert. Nou, je beleidsmedewerkers kregen bovendien een middagje vrij om de blockbuster te gaan bekijken. Nou, het internetconcern liet deze week weten zich mogelijk terug te trekken uit het communistische land... omdat het zich niet langer wil onderwerpen aan de censuurregels. Nou, bovendien kreeg het bedrijf te maken met hackers die op de, op de accounts van Chinese mensenrechtenactivisten bij Gmail... ...de wetmaildienst van Google gemunt had. Nou, het, Chine het Chinese censuur-systeem ...blokkeert bezwaarlijk inhoud... ...zoals niet met de heersende politiek strokende uitspraken... ...porno en gewelddadig materiaal. Dus China zit binnenkort zonder Google. Daar kunnen ze ook niks aan doen. Nou, een vliegtuig van US Airways... ...is donderdag tijdens een vlucht uitgeweken naar Philadelphia... ...nadat de passagier een bom had ontdekt... Nou, het blijkt echter te gaan om een gebedsriem, uh, de gebedsriemen van een Joodse medepassagier... ...al dus de piloot van Philadelphia, van Philadelphia. Religieuze Joodse mannen worden geacht om elke ochtend de gebedsriemen of teveling... ...om hun hoofd en armen te binden. Nou, op die riemen bevinden zich twee kleine zwarte doosjes ...en het toestel was onderweg van New York naar Louisville. Nou, de politie van Philadelphia heeft niemand aangehouden... Een Nigeriaanse terrorist probeerde op eerste kerstdag een vliegtuig op te blazen boven Detroit. En sindsdien is er meerdere keren vals alarm geweest over passagiers die vliegtuigen zouden willen opblazen. Het is allemaal wat, hè. je kan er ook niks doen. En je weet je wat ik wel een hele goede vind op dit moment? Ja, want vandaag heeft de bewolking de overhand... En uit die bewolking valt af en toe regen. Na vanmiddag neemt geleidelijk de kans op natte sneeuw toe. De temperatuur loopt op naar maximaal maxima van 2 à 3 graden en de wind waait uit het zuidoosten en is overwegend matig van kracht. Nou vanavond en de komende nacht is het bewolkt en er valt af en toe sneeuw. En de temperatuur daalt dan naar waarde rond het vriespunt zodat de sneeuw kan blijven liggen. Nou, de wind waait daarbij overwegend matig uit het zuidoosten. Nou, morgen is het ook bewolkt en met name in de ochtend kan er nog wat lichte sneeuw of wat sneeuw vallen. De temperatuur loopt op naar een maximaal van 1 à 2 graden uh, boven het vriespunt. En er waait een zwakke wind uit richtingen tussen Zuidoost en Zuidwest. Zondagavond en maandagnacht is het nog altijd bewolkt. Er kan opnieuw wat lichte sneeuw gaan vallen. De wind waait zwak uit de Zuidwesten. En de temperatuur dan naar waarde tussen de 0 en de min 3 graden. Hey, heerlijk gaat weer vriezen. Nou, maandag is ook aan de bewolken, bewolkte kant. Met een beetje geluk zien we soms even de zon. Nou, de wind waait uit het noorden tot noordoosten is overwegend maten verkracht. En de temperatuur stijgt in de middag naar waarde dus tussen 0 en 2 graden. In de nacht na dinsdag hebben we afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het gaat overal in de regio licht vriezen, met minimaal rond de min 4. Nou, de wind waait uit het noordoosten en is overwegend maten verkracht. Nou, dinsdag zijn dan ook volgen Maar zo nu en dan is er dan ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en bij een meest matig noordoostelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar waarde rond het Vrieswind. Nou, na dinsdag gaat de temperatuur weer enkele graden stijgen. Um, aan het eind van de week is het overdag een graad of vijf en in de nacht liggen de minima tussen de 0 en plus 2. Kortom, de winterprik van de komende dagen is maar van korte duur. GFN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 <laughs> yeah, yeah, <man. laughs> yeah.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 It's true. ...tellen hoorde je het met 22... ...oh... ...nee, we gaan deze doen... ...ja, deze is veel leuker... ...de voordeel natuurlijk... ...Roxet... ...met de center of the heart... Een sexy Tom... tom duikt onder... ...Tom, denk je? Wat is Tom een weer? Nou, trots op Nederland, zou ik je vertellen... ...want de kandidaats... ...kandidaatsraadslid Penelope Marchena... Van trots op Nederland Den Haag, die zich op de partijwebsite in een kort minirokje profileerde op een foto, is woensdag ondergedoken. 34-jarige Penelope heeft daartoe volgens een woordvoerder van de partij besloten. Nou, dat zij dinsdag was overspoeld met een onwaarschijnlijk aantal reacties. Die volgde op publicatie over haar verschijning in een aantal landelijke media, waaronder de volksrand, waar dit bericht ook vandaan komt. Nou ja, de beeldenis van de van de Bonaire afkomstige Marchena. Is uh, in het dagelijks leven werkzaam als secretaris en vrijwilligste. Werd dinsdagochtend in een paar uur tijd meer dan 20.000 keer bekeken. Er kwam ook rook uit de server, stelt haar zegsman. Nou, volgens stond in haar werd Marceena dinsdag ook benaderd door tientallen media die haar allemaal wilden spreken. Nou, deze aandacht had zij absoluut niet gerekend. Nou, dat kan ik begrijpen dat je je niet rekent op die aandacht. Maar daar kan je ook niks aan doen. Ik ga ja nog een stuk muziek draaien van Anastasia. Dit vind je vast wel leuk, dat weet ik bijna zeker. En Direct staat ook nog in de lijn. En ja, die X's. Die heb ik ook nog voor je. Maar dit is Anastasia. Paid my juice.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 En de tijden gaan inderdaad veranderen. Dit zou een jingle worden wat 20 jaar geleden gebeurde. En wat er nou is met de muziek en alles. Inderdaad, direct heb gelijk. Times are changing. Daarvoor hoorde je die X's met Islands uh, Bij mij hier, bij de muziekboulevard. Ik loop al bijna tegen de klok van 2 uur aan te komen. Om precies zijn, het is nou 6 voor 2. Maar ik ga je niet zomaar verlaten, want ik heb nog een mooi bericht voor jou klaarstaan. Over groepsverkrachting. Vind jij erbij? Nee, nee, nee, nee. hij staat sowieso niet erbij. Want een leidende politicus van de Zambiaanse regeringspartij... ...Beweging voor meer partijen en democratie... ...heeft dinsdag blijkgegeven van originele opvattingen van de democratische dialoog. Hij bedreigt oppositieleidster Edith Nawaki met een groepsverkrachting... ...als hij president Rupia Banda blijft bekritiseren. Nawaki van het Forum voor Democratie en Ontwikkeling... ...had het presidentschap van de in 2008 gekozen Banda... ...een totale mislukking genoemd. Chris Chalweer, de leider van de jeugdbeweging van MMD... ...de, de uh, be, ...beweging voor meer partijen en democratie... Oeh, ...moeilijk hoor allemaal... ...zei daarop in een toespraak voor een grote menigte... ...wij zullen Nawakwi na groepsverkrachten... Groep, groeps ...als hij doorgaat met het aanvallen van de president... Nou, de president is gekozen door het volk van Zambia en verdient respect van alle burgers. Nou ja, Charlie heeft een rechtszaak tegen zich lopen. wegens het slaan van journalisten die over de president hadden geschreven. Nou, het is er allemaal druk bezig in Ghana daar. In het Zambia. Echt waar? Zodra ik dus na de klok van twee uur. heb je de Zandvoortse krant. Ah, uh, de Zandvoortse krant voor mij, naam. Zandvoort op zaterdag met Albert-Jan Vos en Rob Harms natuurlijk. Bij mij heb je nog een uh, mooi liedje. Oh, wacht even. Zo. Ja. ja, dat was hem weer. Esmet in tussen Get Me of Here. Maar ik ga nog niet weg, ik kom zo direct nog heel voorbij terug. Esmee Dentus hoorde je, get me out of here. Dag 23 van 2010 is voorbij. Tegen de klok van 2 uur hoorde je Esmee Dentus. En uh, ik ga zeggen tot volgende week. Ik ga het stokje overdragen aan Robbie Harms en Albert Jan Vos. Ik bedank Pascal van der Beek voor zijn toomeloze aanwezigheid. Daniel Leverts voor uh, het gezellig bovenzitten in de broodjes. Rob, succes. Ik hoop dat je wakker bent. En uh, Albert Jan...